Twee uur Marion Koekoek met het NOS-journaal. In Italië is de Amerikaanse Amanda Knox alsnog schuldig bevonden aan moord op een Britse studiegenote in 2007. De zaak rond de studenten speelt al lange tijd. Knox werd eerst veroordeeld en toen vrijgesproken. Vorig jaar werd bepaald dat de zaak over moest worden gedaan en nu is ze weer schuldig bevonden. Haar vriend van destijds, een Italiaan, heeft 25 jaar cel gekregen. Nox zelf moet 28 jaar de cel in. Maar haar advocaten zeggen dat ze tot de allerhoogste rechters de zaak zullen aanvechten. Nox is na haar vrijspraak teruggegaan naar Amerika. Het is zeer de vraag of de VS haar ooit zal uitleveren. Twee leden van de Russische vrouwenpunkgroep Pussy Riot... gaan de komende dag met minister Timmermans praten... over de Nederlandse delegatie in Sochi...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 met Astrid de Jong. Ei, ei, ei, gedichtendag is echt voorbij. En het is de laatste, allerlaatste dag van de maand januari van 2014. Alweer, we razen er weer doorheen, hè, door het jaar. En dit is weer een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat wordt gemaakt door jou. Ik heb je nodig, of eigenlijk niet jou persoonlijk... maar wel de vragen in je hoofd. Die moeten uit je hoofd en via de telefoon hier naar de uitzending. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt gebruiken om een vraag door te geven. En mocht je een antwoord weten, dan kun je datzelfde telefoonnummer gebruiken. Het Nachtzuster, dat is de manier om te twitteren. Nachtzuster, apenstaatje, omroepmax.nl is het mailadres. En dan is er ook nog een Facebookpagina, facebook.com slash nachtzuster. En een chat natuurlijk. En die chat is te vinden op omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan linksboven de chat aanklikken. Bel even met een vraag. 0800 1121.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 Nachtgister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtgister, haal ik de morgen? Nachtgister, ik doe iets aan de pijen.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 Doe Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtzuster Al ik de morgen Nachtzuster Doe <middels> Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, zuster. Nacht, aan Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, Al ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan Nacht, pijn. Nachtzuster. Nachtzuster.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 Not Narksister. Narksister. Ah, the Nachtzuster heet het liedje en het beentje heet Doe maar. 0800 1121. En doe maar, pak de telefoon en geef een vraag door of natuurlijk zo dadelijk een antwoord. Joop, goedenacht. Hallo. Of Nico, is ook goed. Of iemand überhaupt. <laughs> hm. Het is altijd even, als je dan de VPRO, zeg maar, heeft net het grote, de grote banner die hier stond de deur uitgedragen. En dan nemen ze natuurlijk ook hun telefooncentrale mee. Dus dan moet de VPRO-telefooncentrale losgekoppeld. En dan wordt de Omroep Max-telefooncentrale, die is iets ouder, die wordt er dan aangeschroefd. En uh, op het moment dat we dan zeg maar alle draadjes hebben verbonden met uh, het mengpaneel. dan moet het ook nog eens een keertje doorgezet worden naar uh, uh, de zeg maar, ja, hoe zeg je dat? Nou, naar de radio gewoon. Dus uh, op dit moment zitten de drie mensen met een, uh, een schroevendraaier heel hard aan de telefoon te werken. Hallo met wie? Hé, hey, ik hoorde heel hard hallo, maar waar het vandaan kwam, dat weet niemand. Hallo? Nee? Ja. Ik hoor toch heel in de verte. Ik denk dat ik Nico hoor. Denk ik hoor. Hallo? Nou. Ja, heel in de verte ben je er, maar je valt een beetje weg. Dus weet je wat we doen? Dat is uh, klassiek. Ik heb ooit de school voor journalistiek gedaan. Het is er niet aan af te horen, maar het is echt waar. En dan uh, zei Gertjan Kelder, dat was uh, de technicus... als het allemaal stuk ging en niks deed het... dan zei die Astrid, zet het gewoon allemaal even uit... en dan tel je tot 21... En dan zet je alles weer aan. En dat deed ik dan altijd braaf. Uh, laat ik dan in de tussentijd een uh, plaatje gaan draaien. Want ik, ik ben er even niet geweest. Sorry daarvoor. En ik was helemaal vergeten dat ik uh, uh, beloofd had... om twee weken geleden Heers de Nieuws te draaien. Dan moet ik even kijken of ik die wel uh, uh, bij me heb. Heers de Nieuws. Het is een beetje lastig om dat nu op te zoeken. omdat zeg maar... De, uh, alle lijnen nu op dit moment uh, gebruikt worden om uh, uh, uh, oh ja, de telefoon weer uh, gaande te krijgen. Maar uh, <tieft> het is misschien verstandig om eerst even een plaatje op te zoeken. En dan ga ik eens even kijken, want ik had dus Heers de Nieuws beloofd. En die is natuurlijk ook onder andere bij de VPRO regelmatig uh, gebruikt. Dus die moet ik ergens hier in mijn systeem hebben staan. Electric Light Orchestra. En hier is... De nieuws. Even kijken alle mapjes van de VPRO... staan ook nog open in de computer, zie ik. Dus ik moet nog even in de muziekmapjes. Oh, ik kan natuurlijk in de muziekmapjes van de VPRO blijven gewoon. Want die hebben dat, dat gebruikt. Ooit. Hier is de nieuws. Even kijken. Hier zit hij. Bel ondertussen maar gewoon, hoor. naar 0800-1121. Draai ik dit plaatje, zoals beloofd, met lichte vertraging. ILO. Hier de nieuws. Nou, eens even kijken, hoor. Of we na Here is de nieuws van ILO de telefooncentrale aan uh, de praat hebben. Even kijken. Als ik nou lijntje A openzet... ik zet het, het lijntje, dan heb ik Joke. Hallo Joke. Hallo Astrid. Het da. is heel moeilijk om je te bereiken. Ja, ik. Nou, en oh, ja, vannacht is het helemaal uh, een beetje anders. Maar, denk... uh, maar, het is gelukt, Joke. Nou, ik ben je heel erg dankbaar daar een bel ik heb geen vraag, ik wil je alleen zeggen dat ik je heel dankbaar ben... dat ik eh, gisteren toen thuis kwam, vond ik een pakje. Ik, ik, ik denk, pakje, dus ik, eh, heel net als met Sinterklaas, gauw het papier eraf... Nou, ik wist niet wat ik zag. Ik vond het zo <lacht> attent van je en zo lief. Dat nou, een dat pakje, als het, als het het pakje is, waarvan ik denk dat het het pakje is... dan moesten, dan moesten 27 postzegels opjoken. Heel erg daarom Nee, maar ik vind het heel lief dat je dankjewel zegt. Want volgens mij is het al bijna een jaar geleden dat ik nee een half jaar in ieder geval dat ik jou uh, platen had beloofd van Helia Jackson. Jij wilde graag LP's van Helia Jackson. Toen hebben heel veel mensen gemaild dat ze ze nog hadden. En we hebben ze allemaal bij elkaar gesprokkeld. En uiteindelijk een pakje van en ik zou ze komen brengen, maar er kwam even iets tussen. Toen dacht Ach, ik, ik begrijp het best joh. Ja, maar ik denk, ja, nou, nu heeft het lang genoeg geduurd voordat ik die kant op kan. Dan ik doe ze nu op de brievenbus, maar uh, je hebt ze gekregen. Nou, ik ben ben. Ja, je krijgt je krijgt nog post van mij. Dat kan ik je wel zeggen. Ach, Joke, maar dat hoeft niet. Ja, dat hoeft wel. Nou, dat vind nou. ik wel. Ik ben al van die generatie, man. Ik ben 84. Oh ja, nee, dan vind ik het wel zo aardig. Maar dan ben ik bang ja. dat. Je, dan, moet je, dan moet je ook mij weer een half jaar laten wachten, oké? Okay? Nee, ik doe het niet. Nee. nee, maar ik begrijp het best. En ik dacht, nou, dat, eh, dat is allemaal grote verwarring. Want ik heb een paar keer gebeld. Maar ja. Men heeft dat waarschijnlijk vergeten door te geven aan je. En dat vond ik helemaal niet. Maar ik wilde niet zeuren erover. Ik denk, nou, wow. laat maar. maar nu, dat was. Echte verrassing. Dus je bent gewoon een kanjer als trigger. Uh, nou, de uh, joker, daar ben ik heel blij mee. Want ik schaamde me een beetje okay. dat je er zo lang op, op hebt moeten wachten. Maar Echt? het komt uit een goed hart. En heb je nou al een LP afgespeeld op de pick-up? Nou, ik zal je wat bekennen. <lacht> ik dacht dat ik. <lacht> oh jee. Gekke. <lacht> ja, maar er is ergens in heel veel een mannetje. Ja, <lacht> <die> een mannetje. <lacht> die kan het overzetten op. Uh, op een cd. Ach, je kan het niet afspelen. Nee, maar het gaat wel gebeuren, hoor. Nou, het gaat echt een keer gebeuren. Nou, even Want kijken. Het, er, is één, er is één gospel, en die wil ik per se, die wil ik per se hebben. En welke is en dat? die staat op één van die LP's. Welke is dat? Dat is Oh Lord Is It I, heet dat. Oh Lord Is It I. Nou, als iemand ja, Oh Lord het is, is It I... zo fantastisch. Sorry? Als iemand, oh Lord, is het I van Mehelia Jackson digitaal heeft, dan moet hij me even <laughs> toesturen via nagsusteraperstaatjeomroepmax.nl. Ik heb je adres nog, Joke. <laughs> ik ga mijn best weer doen. Nou, ik ga, eens, ik ga eens kijken of ik inmiddels hier de telefooncentrale aan de praat heb. Maar hey, bedankt, Joke, en een fijne nacht nog. Ja, en sterk door met je programma. Want het is wel heel vervelend natuurlijk, hè? Ach, een beetje... Weet je, het is een, een beetje reuring in de tent is nooit mis. Ik wens nou, je een fijne het, nacht. Het, ik sta helemaal aan je zij. <laughs> ik sta helemaal... Dat, uh, dat geeft de spanning, geeft juist de weer je er doorheen. Heel goed. Nou, je... dat het nu gelukt is, hoor. Dat ik ja, dat is wel... Je, je hebt gewoon de hele telefooncentrale laten ontploffen... om aan de telefoon te kunnen komen. Dat doe je goed. Precies. Hé, hey, bedankt, een Goeie nacht nog. Doei. Jij ook hoor, Dat eh, Tot horen. Sta, sta. Nou, eens kijken hoor. Want dan druk ik hierop en dan zo en dan daar. Ja, kijk. Hallo, uh, even kijken. Dit is dan Angelique. Ik ben Andrea. Dit is... oh, en oh, dat is nou jammer. Ja, ik heb Angelique hier zo. Dit is, dan moet ik hier knopje A. Ja, knopje A is Angelique. Hallo, Angelique. Dag met Angelique. Ja, en die arme Andrea moet maar even wachten. Angelique, wat kan ik voor je doen? Nou, ik hoop echt dat het kan. Ja. Um, met de Belmerramp. Ja. Dat was een verschrikkelijke toestand. Ja. En daarna is er een hele mooie uitzending geweest. ter nagedachtenis aan alle slachtoffers. Mm -hmm. Ik was in die periode heel erg ziek. En ik lag uh, in die tijd heel erg lang op bed. En ik heb van die. Uh, die dienst, of de, de, de, ja, die hele die prachtige dienst, heb ik maar fladden van mee kunnen krijgen. Zo ziek was ik. Ja. Maar wat ik me er nog van herinner, is dat er iets geweldig troostends vanuit ging. En dat is wel binnengekomen. Maar dan heb ik daarna nooit meer daar een uitvoering van mogen zien. Want in die tijd hadden wij nog geen video's. En wat er nu allemaal wel is, dat hadden we toen niet. Mm -hmm. En nou hoop ik, een aantal mensen hadden toen wel video's dat iemand het opgenomen heeft en dat ik dat nog een keer mag bekijken nu dus ik niet meer ziek ben. Ah, ja. En het heeft zo'n indruk op mij gemaakt, want het was zo troostrijk. En zo af en toe, dan moet ik daar terugdenken aan die fladden. en dan ontroert het me weer. En ik zou het voor graag helemaal willen zien en horen. Okay. Nou, even voor de duidelijk, uh, duidelijkheid. Een herdenking? Na van... de Bijlmogel... was er een hele mooie herdenkingsdienst. Ja. Werd integraal uitgezonden op de televisie. En ik was toen dus maanden al ziek. En hmm. daarna ook nog ziek. En ik heb uh, ja, wat slaarden van die herdenkingsdienst meegekregen. En... Ik zou het nu zo ontzettend graag helemaal willen horen en zien. Oké, okay, en we hebben het waarschijnlijk dan over 1992? Ja, ik weet niet meer welk jaar dat dat gebeurd is. O, de, hoe lang was het? Het was uh, een herdenkingsuitzending. Ja, maar ja, de ramp zelf was in 1992. Ja, nou, oh, een week daarna was die herdenking. Oh, sorry, het was een week daarna. Ja, een week of tien dagen daarna. En ik lag daar en ik zweefde... Op een troost ja. heb ik het duidelijk uitgelegd. Ja, je hebt het heel duidelijk uitgelegd. Maar we, wat had jij op dat moment? Je zegt, ik was ziek. Ik was ziek. En dan wil ik echt heel erg ziek. Ja. En ik heb maanden op bed gelegen. Okay. Maar dan wil ik het ook belaten. Nee, maar, maar het ik, had dat ziek. verband met de Bijlmeramp? Of was het uh, nee, op nee, dat nee, moment... Nee, jouw nee. Oké. Okay. Ja. Ik was gewoon ziek. Ja, dus, maar je hebt nu, nu nog steeds, dat is alweer even geleden, nog ja, steeds dat gevoel van troost. Ik, ja, dat is mooi, Angelique, dat is fijn. Ja. Maar je hebt nu uh, uh, in ieder geval dat gevoel van troost, dat kun je zo weer oproepen als je ja. denkt aan die dienst. Alleen ja. ja. En, en weet je nog iets van die herdenkingsdiensten? Nee, De, nee. Okay. alleen dat er af en toe als ik mijn ogen kon openen, zag ik um, een soort oranjeachtige rode. Kleuren. Mm. En een prachtig gezang. En donkere huid. Mm. En dat is eigenlijk. En, en de sfeer. Ja. Yeah. Maar ik was, ik was gewoon. nog oud. Ja. Yeah. Uh. Nou, we hebben, we, er zijn ongetwijfeld mensen die, uh, die onmiddellijk weten uh, wat het was en wanneer het was. En hopelijk ja, is er ook iemand die, uh, die daar beeld en geluidsmateriaal van ik heeft. 0801121. Ja. Bijna niemand had toen nog videorecorder en zo. Mm -hmm. Dus het zou wel heel wonderbaarlijk zijn als, als iemand. Maar in 1992 hadden mensen toch wel een videorecorder? Uh, ik niet. Nee. Um, Nee, en je moet Heel altijd jezelf als in. maatstaf nemen. Ja. ja. Nee, Angelique, het is duidelijk, ik ga op zoek. En ja. ik hoop dat er iemand is uh, die zich meldt via 0800-1121. Oké, okay. jij hebt mijn adres, want die kan ik natuurlijk niet zo op de... Radio noemen? Oh ja, nee. Dat heb ik natuurlijk ook niet. Want ik heb natuurlijk niet... Nee. Je, nee. Dus dan moet je even blijven hangen. Dan noteren we het eventjes. En dan uh, um, uh, moeten, we, moeten we ook nog weer eens... kijken. Oh, ik kan wel echt wel een koeriersdienst beginnen zo rand. <lacht> maar uh, uh, nou, we noteren... Heb je e-mail, Angelique? Ja. Ah, dat is heel fijn. Noteren we je e-mailadres en dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Um, okay. oh, maar als je zelf e-mail hebt... Stuur even een mailtje naar nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl Wat? <lacht> Ja, want de telefooncentrale is op hol. Ja, maar het programma heet Nachtzuster, de omroep heet de Omroep Max... En, daarna, en we zitten in Nederland. Dat is een beetje de constructie. Dat ja, ik wel. Oké. Okay. Dankjewel. Nou, Oké, okay. jij ja, bedankt. Dag alsjeblieft. Hoi. Even kijken hoor, want als het goed is... dan heb ik nu zo en dan heb ik hier Andrea. Nog steeds op de A. Hallo Andrea. Ja hoor, Andrea heeft gewoon volgehouden. Nee, oh nee, nee, nee, nee, nee. Wacht, wacht, wacht, wacht. Ja, het is voor mij ook hogere wiskunde, hè, dit. Astrid, ja. ja. goedemorgen. Hey Andrea. Hoi, hoi, eh, Astrid, ik heb, denk ik, een hele mooie vraag vanavond. Mooi. Mijn buurvrouw... Ja? ...die vervoert met enige regelmaat haar hond... ...voorin in de auto... Oh. ...wel netjes in de gordel... <laughs> ...maar toch alsnog voorin in de auto. ja. Mijn vraag is, het mag uh, zoiets? Uh, Wat is het voor hond? Toegestaan? Wat is het voor hond, Andrea? Het is een Dalmatier. Hij is vrij lang, dat mag gezegd worden. <laughs> Ik denk dat hij een goede meter is, of in ieder geval bijna één meter lang. Ja. Maar hij is nog een hond, geen mens. En uh, ja, zij doet het heel openlijk, zeg maar. Uh, niet ze of doet het niet geheimzinnig over. Ik ze ze verkleedt hem niet over. met een zonnebril en een pruik. Maar... Ja, nee, nee, dat, dat niet. Heel openlijk, uh, ja. alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar ik vraag me af: is het wettelijk toegestaan je hond uh, voorin? In de auto vervoeren, als zit hij netjes in de gordel? Ja, ah, dat zijn goede vragen. Dat, dat zijn is. goede vragen. Er is Astrid, ja. ik Astrid, ik profiteer nooit van je aardigheid. Daar ken je me lang genoeg voor. Maar vanavond wil ik 10 seconden van je tijd bestelen... om de groetjes aan een chauffeur te doen. Mag dat van ja, jou? Ja, tuurlijk mag dat. Oké, okay, dan doe je de groetjes aan eenzame chauffeur Dave. Als ah. hij nu momenteel ergens die meppel uh, rondhangt, dan ah. wil ik hem uh, begroeten en een hart onder de riem steken. Maar, uh, maar, maar waarom is Dave eenzaam dan? Nou, ieder chauffeur is zo een beetje eenzaam. Maar hij, in het specifiek uh, oh. zou ik maar willen zeggen... Kijk, je moet zich denken, hij rijdt zich ergens rond die meppel. Ik denk, die meppel voel je zich alleen overdag... Zelfs ja. staan uh, Is het zo erg in Meppel? En uh, op grond daarvan wil ik hem de hartelijke groetjes doen. Ja, dat begrijp ik. Nou, iedereen die er nog aan denkt, laten we even vannacht de groetjes doen aan Dave. Dank je. Heel ja. uh, aardig. Oké, okay, nu hang ik op hoor, Andrea. Als, jo, als me dat lukt. Doei, doei. Ja. Doei, doei. doei. Ja. Hups. het systeem is... Uh, we zijn in... Nou, ik geloof dat ik hem nu uh, ongeveer in de vingers heb. Um, als dit Paul is. Hallo, Paul. Hi, Mops. Hi. <laughs> ik, ik ben er weer. Ja, nou dat is mooi. Dat is goed nieuws. Ja, maar wat een toestand met die hond. Nou ja, voorlopig niet. Het gaat en allemaal een goed een met hond, de hond. En dan hadden een dolmaat hier. Ja, is het, dat is erger, of niet? Nou nee, het mag gewoon bij de wet niet. Nee? Nee. Oh. nee want, het is net als met kinderen. Hetzelfde. Boven de twaalf moeten ze sowieso al achterin. <laughs> en voor een hond geldt in principe hetzelfde. Een hond moet in principe gewoon in een kennel en achterin. Maar boven de twaalf? Of uh, gewoon iedere hond? Nee, nee nee we hebben het nu over kinderen en een hond. Oh ja, ja, maar een dat hond mag sowieso bij voorbaat al niet voor in de auto. Nog niet eens achterin. Dan mag hij wel in een kennel. Maar Paul, daar dus belde ik... je niet over. Want ik had je al in mijn systeem zitten... voordat Andrea die vraag over die hond stelde. Ja, maar zo ben ik. Ja, dat is knap, hè. Op de, ben... de zaken vooruit lopen, ja. Ja, ja ik ben helderziend. <laughs> Oeh. Nou ja, daar heb je niet aanzien komen dat ik vervolgens de lijn weer, uh, weer uitgezet heb. Dus dat is dan weer een beetje jammer. Eens <coughs> even kijken, want hier moet Paul... Pa pa pa pa nou, Paul is in ieder geval weg. Nou, het is echt een uitdaging vandaag, de telefoonlijnen. Weet je wat, ik ga gewoon nog even een plaatje draaien. Want dan kunnen we hier weer een keer... Zoals uh, de technicus op de school die journalistiek ooit zei. Alles uitzetten en met z'n allen weer tot 21 tellen. En dan uh, alles uh, weer aanzetten. Um, ja, ik weet Eigenlijk is het een totaal niet uh, Radio 1 geschikt liedje dat ik heel graag wil draaien. Het heet Waves van uh, golven. Het is een beetje een hitje van uh, Mr. Props. En uh, van de week zat ik ernaar te luisteren. En er zat uh, uh, een zinnetje in. En dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Toen dacht ik, God, wat, wat, soms dan hoor je zo'n liedje... en dan gebruiken ze gewoon een prachtige tekst die je nooit hoort. Dan heb je het liedje al honderd keer gehoord. Maar nooit is je opgevallen dat de tekst zo mooi is. Weet je wat? Luister er gewoon naar. Waves.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 Against the street, pulling against the street. I wish I could make it easy.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 pull it against the street Waves heet het. En de uitvoerende is Mr. Props. Volgens mij is het een Nederlander. Dat heb ik dan weer even niet op kunnen zoeken. Maar ontzettend mooi zinnetje zit erin. En uh, welk zinnetje zo mooi is, dat mag je helemaal voor jezelf uitmaken. Ja, zeg het gewoon een keertje niet. Uh, André, goeienacht met Astrid. Goeiedag. Hallo, zeg het eens. Ik heb een taalvraag. Ah, leuk. Uh, hoe komen we eigenlijk aan de U? Bijvoorbeeld in Zeeuw. Ja. De meeuw, de spreeuw, de leeuw. Ja. Er is, het, doelt, uh, uh, als je dus zeeuw uh, uh, schrijft met twee e's en een w, dan staat er ook zeeuw. Ja. Hoe komen we nou in vredesnaam aan die u? Ja, wat moet die u, u daar? Ja. ja, wat die u daar? En mag ik hem dan uitbreiden met de vraag waarom die niet in interview zit... Want het ja, is, ja, dat ja eigenlijk, het, nee, dat doen we gewoon ja, niet. Doe... Want het, ten eerste vroeg je het je niet af. En ten tweede is dat natuurlijk van een andere klank. De eeuw ja, ja. en niet de eeuw. Ja, ja. ja, ja. En, en dan uh, gelijk, want uh, uh, uh, uh, uh, uh, mijn kleinkind, dat, uh, <laughs> dat kwam dan ook met deze vragen. En uh, die zei, hoe komen we er ook in uh, godsnaam aan die lange en die korte ei? daar <laughs> ja. zit ik altijd mee te knoeien. Die overbodige, één van de twee is overbodig. Ja. Ja, dan zeg je zo wat. Hoe, hoe heet je kleinkind, André? Oh, weg is André. En hij heeft zo lang gewacht, die arme André. Nou, um, uh, de, de, de naam van de kleinkind niet meegekregen... maar de vraag gelukkig wel... waarom zit er een u in uh, woorden zoals zeeuw, spreeuw, leeuw en eeuw natuurlijk? En uh, waarom hebben we twee keer een ei in de Nederlandse taal? De korte ei en de lange ei. Als je het weet, 0800-1121. En dan is er zomaar een kans dat het daadwerkelijk gaat lukken... om iemand aan de telefoon te krijgen. Uh, Nacht, zuster. Goeienacht. Met wie? Hallo. Hallo. Hoi, ben Mike. Dag, Mike. Hallo, ik kan een vraag. Nou, dat is mooi, Mike. Want uh, ik ben graag op zoek naar antwoorden. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ja, ja ik vroeg me af... stel dat... Uh, later krijgen we Amalia's koningin... Ja. En stel dat ze op vrouwen zou vallen. Ja. Hoe is dat dan bij wet geregeld? Of ze dan mag trouwen? Of ze dan mag trouwen, en uh, of je dan twee koninginnen hebt. Uh, hoe? hoe gaat dat dan? Oh ja. Oh ja. Ja, want ik, heb de, de, ik, ik mag het niet vragen, want ik had gewoon beter op moeten letten. Het is vast honderdduizend keer uitgelegd. Maar ik heb eigenlijk nooit echt goed begrepen... waarom het um, uh, prins Klaus en prins Bernhard was... en we nu koningin Maxima hebben. Ja, dat, is, dat heeft ermee te maken omdat ze dan vinden dat een man heeft meer aanzien... en dan, dan kun je geen koning hebben, want de koning staat boven de koningin. Oh, natuurlijk. Oh ja. Het verhaal erachter. ja, ik had beter op moeten letten. Maar twee koninginnen kan natuurlijk wel. Ja, maar ik vind, ik vind nu eigenlijk juist, omdat we zoveel koninginnen gehad hebben... ...ik vind dat de titel koningin uh, meer, meer aanzien heeft dan, dan, dan de koning op dit moment zelfs. Dus het ja, is dat... eigenlijk wel een beetje raar dat ze dat nu wel uh, koningin maxima noemen. Ja, maar dat heeft ook alles met Maxima te maken. Gewoon omdat Maxima's x-factor nog net een tikje groter is... dan de x-factor van Willem-Alexander. Ja, dat zeker. Eigenlijk, hè? Eigenlijk, ja. Goed, dus Amalia, mag zij trouwen met een vrouw? Dat is eigenlijk de vraag. En krijgen we dan twee koninginnen? Ja. Nou, goede ja, vraag, liefde. Mike. Dank je wel. Ja, ik wacht af. Ja, dat is altijd verstandig. En uh, een goede nacht nog. Jij ook. Oké, okay, doei. doei. Rebecca, goeienacht. Ja, goeienacht, Astrid. Fijn je stem weer eens te horen. Nou, insgelijks. Ik heb je lang niet gehoord, Rebecca. Ja, dat is zo. Wat... Uh, uh, lang verhaal kort. Uh, je moet geopereerd. Ja, ik, uh, ik blijf op. Ik, ik ben nu uh, <laughs> ik ben niet met een tandenborstel bezig, maar ik ben de vloer aan het wijlen. Ja. En... Uh, ik wil nog even het toilet ook schoonmaken, want ik ja. moet uh, wel weer terugkomen in een schoon huis natuurlijk. Maar over een paar uur lig ik op de operatietafel in Breda. En hoe laat is dat dan? Ik moet om acht uur in het ziekenhuis zijn. Och. En om zes uur word ik opgehaald met de taxi. Ja. En uh, Om acht uur in het ziekenhuis en om vijf voor elf word ik in de OK verwacht, heb ik begrepen. En dan krijg je een, een nieuwe knie, of een stukje knie, ja, of een andere knie? Ja, ik krijg een totale nieuwe knie en mijn been wordt terechtgezet. Uh, spannend. Ja. Maar wat is dat dan toch met jou? Want ik heb jou al wel eerder gesproken in het verleden... maar in plaats van dat jij dan denkt van nou, het is vijf over half drie... ik doe even mijn ogen dicht en ik uh, doe een tukje... ga je de vloer dweilen en de wc ja, schoonmaken? Ja, ik de vloer dweilen, ja. Nee, ik ga niet meer naar bed. Waarom niet? Nee, dat, ik, ik kan niet slapen, joh. Ik ben veel te... Dat veel te hyper. Ja. Te, uh, dus, ja. uh, en ik, ik, ik luister naar jou. <laughs> ik heb je afgelopen tijden ook altijd niet meer gehoord en zo. Was er iets met jou? Ja, wat <laughs> was er? Ja, maar dat ga ik niet op de radio vertellen. Okay. Ja, het is een beetje lastig, want dat is, ik, weet je, uh, dit is een bijzonder programma. Het is een heel persoonlijk programma. Dus ik vind het ook heel naar om te zeggen dat ik het niet ga vertellen. Maar het is meer dat ik uh, mensen er niet mee op wil zadelen. Dus ik, uh, ik ga daar verder dan uh, niet over vertellen. Oh, maar, maar gaat het nu wel goed met je? Nou, de, de, de, de, heb jij misschien een vraag of een antwoord, Rebecca? Ja, ik heb een <laughs> ja. vraag. Ja. Uh, maar... Fijn je te horen en ik hoop dat het goed gaat met je. Dat, even ja, dat weet ik toch, Rebecca. Ja. Uh, ja, ik heb een vraag. Ja. Um, ik heb sinds kort heb ik een, mijn oude koelkast in de garage staan. Ja. En die koelkast die, die, die werkt perfect. Maar nu schijnt het zo te zijn als een vriezer onder een bepaalde temperatuur komt bijvoorbeeld in een garage. Dan gaat hij van slag. Mm -hmm. Dan gaat hij ontdooien. En uh, nou, is nou, mijn vraag: hoe komt dat? Oh, dat, je, dat jouw Vriezer van slag raakt. Nee, dat schijnt een algemeen euvel oh. te zijn. Oké. Okay. Dat uh, als, als uh, uh, een, een Vriezer uh, onder een bepaalde temperatuur komt, zeg mm -hmm. maar, mm -hmm. dan. Uh, kan die heel hard gaan vriezen of uh -huh. hij gaat ontdooien. En dat gebeurt vaker bij uh, vriezers die in een garage staan. Oh. En uh. ik dacht, nou, dit vind ik nou een leuke vraag... want misschien kan iemand... Ik denk dat het iets, maar ik ben ook maar leek... iets met vloeistof of zo te maken heeft, maar... Dat weet ik niet. Ik dacht, nou, dit vind ik nou wel iets voor nachtzuster. Is ook zo. Is ook zo. Dat is, ja? Ik ben heel benieuwd of het iemand bekend voorkomt... dat een Friese van slag raakt als die in de garage geparkeerd wordt. Maar ja, als het zo is... Ja, het <laughs> dat te koud te zijn. Ja. Te koud voor de ik vriezer. Nee, is geen grap. Nee, ja, we vinden het mooi. Ja. ja. Nou ja, ja, laat mensen die het bekend voorkomen vooral bellen. naar 0800 1121 En, uh, dank en wel. Heb ik nog iets. ja. Dan nou heb ik de, de radio op de achtergrond uh, aan. Ja, ik hoor het. En, oh, je hoort het. Nogal ja, hard, ja, ja. Sorry. Maar een seconde later ja. hoor ik je pas. Ja, vertragingen. Ja. Ja, maar dat heb ik anders nooit. Nee, want anders heb je hem uit. Nee, want heb ik hem ook zachtjes aanstaan. Oh. Hmm. Maar ja. dit, dit is normaal, dat dat zoveel vertraging heeft. Dat kan, ja. Oh, maar als het okay. meer vertraging nou, is dan anders, dat weet ik ook niet. Maar dan belt ongetwijfeld oh. ook iemand over naar 0800-1121. Mag ik je heel veel succes wensen nee. morgen, Rebecca? Ja, dankjewel. Okay. En uh, uh, het allerbeste met jou. Dankjewel. Goedenacht nog. Okay. Dag, Rebecca. 0800-1121. Dat is het nummer dat je uh, kunt blijven gebruiken... om uh, vragen en antwoorden door te geven. Paul? Ja, ik ben er weer. Oh, nou, wat een goed nieuws. Nou, het is onvoorstelbaar. Ik ja. wou net zeggen, ik word waarschijnlijk door, door middel van een knapje... wat jij verkeerd indruk weggedrukt. En toen was ik al weg. Ja, ik vind, het is heel knap wat ik hier allemaal zit te doen. Want ik zit, ja, ik ik heb, zit nu te chatten, te mailen, te twitteren, te whatsappen. <lacht> uh, de vragen ja. en de antwoorden bij te houden. Een plaatje op ja. te zoeken en de telefooncentrale onder controle te hebben. Ik lijk wel een vrouw. Nou ja, ik heb laatst, dat is de eerste keer... ik had alleen je stem en een beeld van jou. Nu heb ik week voor de aardigheid een keer gekeken op uh, nachtzuster... hoe je er echt uitziet. Oh. En toen dacht ik, oh, blond. Oké. Okay. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, maakt het niet uit. Nee. En toen dacht ik meteen aan die knop die je verkeerde indrukte. Ik kan het niet volgen, is heel gek. Nou, maakt niet uit. <laughs> Goed, had je, nog iets, uh, had je nog iets van waarde voor de luisteraars, Paul? Of uh, hoor je jezelf ja, gewoon graag Ja, absoluut. Nee, goed. Die hond hebben we net behandeld. Het ging even over die koelkast die mevrouw net zei. Mm -hmm. Inderdaad, uh, koelkast is altijd gevuld met fosfor. Fosfor is altijd heel gevoel voor temperatuurverschillen. Normaal doe je hem gewoon in stopcontact en dan wordt inderdaad die fosfor wat opgevoerd om kouder te produceren. Maar dat kan natuurlijk ook met de buitenlucht. Als die buitenlucht koud genoeg is, gaat die fosfor erop reageren. En dan kan die in principe ook gaan bevriezen. Ook in je, in je garage, dat kan. Oh, ja, maar, ja, maar, ja, ja, maar bevriezen? Of, ja, dat kan natuurlijk ook zijn. Van slag is van slag, hè? Ja, nee, maar fosfor is heel gevoelig voor temperatuurverschillen. Dus en inderdaad, als je bijvoorbeeld een, een, een garage hebt die inderdaad niet goed uh, geïsoleerd is... en de vriesgauw komt naar binnen, gaat die fosfor er meteen op reageren. Waardoor dus inderdaad zo'n koelkast, zonder dat je er stroom erin hebt... dat die inderdaad uh, kan bevriezen ook binnenin. Dat kan. Oké, okay, dus het is niet afhankelijk van de garage... maar van de temperatuur van de plek waar die wordt geparkeerd? Ja, precies. Kijk. En, en dat is... Wat want fosfor is zo verschrikkelijk gevoelig voor temperatuurverschillen. En normaal wordt het gewoon per elektriciteit wordt het op, opgevoerd om die kou te produceren. Waardoor die fosfor dus reageert in een koelkast. Maar dat kan natuurlijk ook zo gebeuren als inderdaad die omgeving de kou afgeeft aan fosfor. Dus zo Goed, kan ge het ook. Goed gewerkt Paul. Ja, en nou mijn vraag. Ja. He, he, eindelijk. Uh, het ging hierom. We lullen altijd over uh, tekorten dat we inderdaad in een recessie zitten. Nu is er bijvoorbeeld weer die munt met uh, koning Alexander is uitgebracht. Mm. En die, zeg maar, er worden bijvoorbeeld bij wijze van 5 miljoen gedrukt. Die moet je weer kopen. En dat gekochte geld, waar gaat dat dan heen? Maar dan kun je het toch gewoon gebruiken? Ja, maar, wat, nee, maar als ik nu een, een euro moet betalen voor een munt met, met koning Alexander erop... Ja. Dat, dat, gaat, dat gaat de, de staatskassa gaat het spekken. Maar wat doen hun nou weer met het geld? Nee, maar, maar, <laughs> nee, maar ja? Paul, als jij gewoon vervolgens die munt weer uit kunt geven in de winkel... Ja, maar of je bedoelt een, een verzamelmunt... Ja, maar je krijgt er toch ook een euro voor terug dan? Ja, maar wat doet dan de regering ermee dan? Maar dan kunnen de regeringen ook zoveel geld drukken... dat wij uit die recessie komen. Dus ah. er moet toch iemand zijn die zegt... tot zoveel mag je uh, produceren. Daarvoor krijg je weer geld terug van de burger... die graag zo'n munt wil hebben. Maar wat doen hun die aansluitend met dat geld... wat ze van de burger hebben gekregen... te willen van die munt? Maar waar denk je dat een gewone munt... met gewoon de Beatrix erop vroeger en, en ja. wie dan ook... waar die vandaan komt? Ja, net zo. Ja, maar, ik, ik, ja daarom. Maar goed, die is dan ook gekocht door de burger, of niet? Nee. Nee, ik, ik, ik krijg niet gratis van, van, uh, van de staat. Krijg ik gewoon uh, geld? Nee, nee dat het zou mooi zijn, hè? Nou, God, dat mensen, ze ons gewoon allemaal houden. die munten opsturen. Dat bedoel ik maar. Hier voor nee, jou. Maar ik ja, ja. dat zou toch mooi zijn? Dat zou ik mooi vinden. Ja. Nou, ik weet niet, uh, Paul, als er iemand is die je vraag begrijpt, dan belt diegene even naar 0800 1121 en dan legt hij het zo even uit, oké? Okay? Ja, en mag ik nog even mijn groeten doen aan mijn vriend? Snel! Want die heb ik, voor... die heb ik met. Snel! Mag maar... Snel! Oké, okay, want. Groeten ja, aan! Met... Groeten aan! Oké. Okay. Aan? Aan uh, nee Joe! Oké. Okay. Doeg! <laughs> Mate juist dit Bradie Wijn It's all about de munten Something World inside my mind when I realize the crazy things we do it makes me feel ashamed to be alive it makes I'm It's all about the money van media was dat. Naar aanleiding van de vraag van Paul. Die ik niet helemaal begreep. Maar als jij hem wel begreep en je weet een antwoord. Bel naar 0800-1121. Jan? Daar ga ze met Jan. Hallo Jan. Uh, wat zei je? <laughs> ik zei hallo Jan. Oh ja, goedemorgen. goedemorgen. Zijn die vraag over die vriezer die is een paar jaar geleden ook al eens in de uitzending geweest. Dus je kunt hem zo uit het archief opdiepen denk ik. Vriezer? Maar goed dat... Uh, oh de vriezer? Echt waar? De vriezer, vrieskast. Die, Hebben, we dat? Namelijk, Hebben we die vraag alles gehad? Nou, dat vind ik namelijk knap. Ja, die knap. is alles eerder geweest. Maar ik heb dan het antwoord ook niet begrepen. En ook <laughs> niet onthouden. Maar, uh, en wat, nou. die vorige spreken, wat die vorige spreker zei over fosfor... het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat de fosfor in de koelkast zit. Want fosfor oh. is een uh, levensgevaarlijk goedje. Dat zit is, dat uh, niet in een koelkast? Nee, het lijkt me sterker. Het zal een andere vloeistof zijn. Fosfor is een vaste stof. En als, je die, als die in contact komt met zuurstof. Dus gewoon, als je, als je dat pakt en uh, legt ergens neer, dan dat vliegt het spontaan in brand. En dat gaat bijzonder heftig. Dat oh. wordt, uh, ik weet niet of je de naam Naampalm nog kent uit de Vietnamoorlog. Nou, vaag. Nou ja, goed. En dat, dat is. <laughs> ja. Dat is, daar werd fors voor gebruikt. Oh. Dus werd, ik kan me uit scheikende les herinneren, er werd een stukje bewaard onder water en dan haalde de leraar dat met een uh, pincet boven water. En dat, dat gaat meteen, uh, meteen branden en dat gaat bijzonder heftig, dus is echt uh, levensgevaarlijk spul. Maar daar gaat mijn vraag niet over. Ik heb een vraag, ik, uh, ik, een tijdje geleden toen, toen werd ik aangehouden voor een uh, politiecontrole. Mm -hmm. Dat was zo'n grote actie en dan word je een ja, politievrouw heet het dan en... Uh, en is de belastingdienst en al die, die gasten zijn erbij betrokken. en de, Toen werden er ook auto's in beslag genomen. En mijn vraag door de belastingdienst, uh, wegens openstaande belastingschulden. Mm. En mijn vraag is, stel je hebt een belastingschuld van 2000 euro en je hebt een auto die ook nog 2000 euro opbrengt, ja. dan zou je denken, en, en die auto wordt in beslag genomen, dan denk je, die schuld die is vereffend. Maar komen er dan nog kosten bij van de kant van de belastingdienst? Want die auto die wordt, uh, die wordt weggevoerd, hè? die wordt afgevoerd, moet ik zeggen. En die wordt ergens opgeslagen. Dus komen die kosten er nog bij dan voor de voor de schuldenaar of, of, of uh, is dat voor, de, voor rekening van de Staten Nederlanden? Nou, de, de, dat, is, dat is ongetwijfeld zo... Ja, ik kan me niet voorstellen dat de belasting dat allemaal gaat financieren. Maar ik neem aan dat veel mensen die dan een schuld niet kunnen betalen... dat die ook niet in een uh, Rolls Royce rondrijden... maar in een oud barrel dat, uh, dat alleen maar schrootwaarde heeft. Dus dan schiet de belastingdienst daar niks mee op natuurlijk. Nee, dat is waar. Maar ik kan, ik kan me bijna niet voorstellen... dat alle bijkomende kosten niet gewoon dan bij die 200, 2000 nee, euro belastingschuld worden opgeteld. Dat kan ik me ook niet voorstellen. Maar anderzijds, <coughs> anderzijds als je huis in vliegt en de brandweer komt... dan sturen ze ook geen rekening. Oeh. Die geluiden die zijn er wel eens geweest om uh, dat in rekening te gaan brengen, maar dat, dat gebeurt ook niet. Dus, uh, maar dat is dus natuurlijk wel ook. een ander verhaal dan wanneer je ja. schulden hebt en ze achter je aan moeten ja. lopen om die schulden te kunnen innen. En ja. uiteindelijk, je, dat is natuurlijk wel een beetje appels met passievruchten vergelijken. Maar, daar heb je gelijk in. maar of het ook zo is, dat, dat weet ik dus niet. Nee. Dus misschien is er iemand die er ervaring mee heeft en... Uh, dat zou ik wel willen weten. Eigenlijk. Laat dat nou een beetje het principe zijn van dit programma. 0800 1121. Eens kijken of er uh, iemand uh, daar een uh, duidelijk antwoord op heeft. Oké. Okay. Dankjewel, Tot Jan. Dag. <laughs> Fijne nacht nog. Doei. Meneer Daams. Meneer Daams. Hé, hey, ik hoor mezelf. Dat is ook weer apart. Hallo? Ja, hallo, ik ben Donny? Dag, Donnie. Ja, ik ben dus niet meneer Daams. Donnie uh, Daams. Ik ben nog uh, ja. Ik loop dus thuis uh, en ook op uh, het strand bijvoorbeeld, uh, waar dat geschied is, loop ik naakt. Ach. Nou uh, heb ik uh, een tijdje geleden een paar keer uh, de woningbouwvereniging uh, heb ik op bezoek gehad. Uh, het was op zee wat ik deed en uh, bla en bla en bla. En uh, ja, bij, na een paar keer heb ik gezegd, waar uh, staat in mijn huurcontact dat ik niet thuis naakt kan lopen. Nee, ik moest de gordijnen dicht doen, was dan uh, een antwoord. Ik wil vragen of iemand daar ook iets uh, mee te doen heeft gehad. En of dat eventueel, wat, wat ik aan kan doen. Nou, je, je zou natuurlijk iets aan kunnen trekken. Ja, maar uh, dat is de bedoeling dus niet. Oh, of de gordijnen dichtdoen? Uh, ja, de gordijnen dus Ook Ook de bedoeling niet. De dat gordijnen aantrekken. Dat zie je wel voor het raam staan. Nou, waar kijken ze dan naar? Nou. Kunnen ze dan niet een andere kant op kijken als ze <laughs> mij niet willen zien? <laughs> Kijk, maar, trouwens, zoveel is dat <laughs> toch niet te zien. Dus, uh. <laughs> maar Donnie, waarom doe je niet gewoon de gordijnen dicht dan? Overdag. Doe jij overdachte, overdachte nee, dicht? die? Nou, wel als ik naakt voor het raam sta. Nee, ik sta niet voor het raam. <laughs> ik zit gewoon erop en uh, dan loop ik uh, bijvoorbeeld uh, om me wat te drinken te halen. Uh, ik voel koffie in de schaapje. Dan zien ze wel voor het raam staan. Ja. Maar kijk, ja, ja. Als ze me toch niet uh, naakt willen zien, dan kijken ze toch ergens anders naar. Maar Donny, even. Je doet het expres. Je vindt het eigenlijk nee, wel prettig nee. dat mensen naar binnen kijken. En dat moeten ze zelf weten. Ja, oké. Okay. Hé, hey, en uh, Donnie, de, wie stond er voor je deur om te zeggen dat het niet mocht? Uh, de woningbouwvereniging. Oh, echt? En uh, toen heb ik ook, uh, heb ik ook nog uh, mijn huurcontract uitgehaald. Zeg, ja. waar staat dat, dat dat niet mag? Ja. Ja, maar meneer, dat is op zee en bla en bla en bla. En uh, als het op zee is, dan kijken ze toch uh, bijvoorbeeld naar de vogeltjes, toch zien we mij? Ja, naar de vogeltjes, dat zou kunnen. Ja. Ja, ja, zo bedoel ik je dus ook weer niet. Nee, ik ook niet. Maar even kijken, want er kwam dus iemand van de woningbouwvereniging. Wat was dat voor iemand? Want het lijkt me, zouden ze daar een speciale afdeling voor hebben... die met dat soort dingen moeten aanbellen bij mensen? Nou ja, dan komt hier iemand... Toevallig heb ik een brief hier liggen. Dat is dan moet ik even mijn bril opzetten, want dat kan ik niet lezen. Ja. Dat is dan adviseur sociaal beheer. Oh, de adviseur sociaal beheer. Die gaat daarover. En, en, ja. uh, en hoe kwam hij op je over? Uh, dat was een aardige vrouw, was dat ja. Oh, het was ook nog een mevrouw? Ja, nee, die belde me wel van tevoren uh, op, dus oh. uh, of ik thuis was. Uh, en of je wat uh, aan wou trekken? Ja, dat begrijp ja, ja. ik. Goed. Nee, ik, ik vind de, het wel een goede vraag. Ja, je bent natuurlijk aan het stoken van hier tot overmorgen met je verhaal. Want ik bedoel, wat is het nou voor moeite om een stukje plastic uh, tegen je raam aan te plakken... als mensen de aanstoot aan nemen? Maar ik ben wel uh, benieuwd of het mag, ja, uh, inderdaad. Waarom, waarom moet ik nou? Ik wil mijn, uh, wil mijn raam doen. Uh, als ze het toch niet naar me willen kijken, kijken ze toch niet. Zo simpel is het toch. Ja, 0801121. Dankjewel, Donnie. Ja, alsjeblieft. Dag. Hey. Hoi. 0801121. Dus, eh, uh, haar. Hallo. Hallo, Hallo haar. Je? Dat is lang geleden. Hey. Ja, zeker. Ja, als je twee weken tussenuit bent, dan duurt het helemaal lang. Ja, maar daarvoor heb ik je ook al een tijdje niet gesproken. Ja, zo af en toe, dan uh, laat ik nog wel iets van me horen. Maar ik heb deze uh, vraag die ik je wilde stellen en aan het publiek uh, het je publiek speciaal bewaard. Tot je weer terug was. Heel goed. Zeg het dus. Ah. dus uh, nou, ik, uh, ik heb een uh, vraag die loop ik al een paar weken had, ik al langer ook. Mm. Uh, waarom heb je als je wakker wordt, uh, s morgens of s middags, uh, waarom heb je altijd uh, zandkorreltjes in je ogen? Oh ja. En uh, hoe komen die daarin en uh, waar worden die van gemaakt en... Ja, uh, ik snap er helemaal niks van. En waarom hebben we dat elke dag opnieuw? Het is echt van, super schattig dat je ogen. dat zegt. Want het verhaal van, die zand, van dat zand, dat komt natuurlijk van Klaas vaak. Die, uh, die zand ja, in je, je ogen vaak, komt. Vaak. Alleen, al, de, maar het is natuurlijk geen zand, haar. Uh, nou ja, het voelt wel als, zand, als een zandkorreltje. Maar misschien al, bij jou wel, dat kan ook. Ja, ik ben een zeeman. Zo. Ja, als het een beetje halve oh, ja. duin naar binnen is komen waaien, dan kan het natuurlijk. Ja. Dus de, de, ja. De, de, ja. Slaapzand, zeg maar. Ja, maar ja, het voelt dan als zand aan als een korreltje. Mm -hmm. dat, uh, maar het is uh, ja, ik vind het wel een van de grote mysteries van het menselijk lichaam, waarom oh. we dat elke dag hebben. Nou, ja. Je... nou ja, nee, dat ik je... heb wel een vaag idee. Wat het zou kunnen zijn. Ja? Maar ja, maar dan zit ik zelf weer antwoorden te geven. En ik heb natuurlijk nergens echt verstand van. En de kloof van dit programma is dat er mensen zijn die weten hoe het zit, en dat die opbellen. Dus laten we dat vooral ja, nou, zo houden. Ja. Ik ben heel benieuwd waarvan het van gemaakt is en zo. En uh, ja, hoe, hoe, is het vuil misschien of zo? Ja. Dat, zou, dat zou kunnen, ik heb ook wel wat verzinnen. Maar ik was heel benieuwd uh, of iemand daar een, een heel goed antwoord op heeft. En dan heb ik nog een andere paar aanvullingen op, uh, op, uh, op antwoorden. Of uh, antwoorden op een aantal uh, vragen hiervoor gesteld. Ja, ja. In een koelkast, er zit geen, geen uh, fluorgas of zo, fluor, maar er zit freongas in. Oh ja, freon, freon. ja, fosfor, zei, uh, zei Paul. Fosfor, maar het is, het is uh, freon. freon. Freongas zit erin. Kijk, maar dat is wel hetgene wat van slag kan raken door temperatuurverschillen. Ja. Dat is uh, een heel, heel vluchtig gas en uh, dat wordt ook vaak vervangen. Freongas is eigenlijk het oude ouderwetse gas, want nu heb je dat CFK-gas... Dat is dan, zeg maar milieuvriendelijk. Dat is minder, uh, minder uh, slecht voor het milieu, zeg maar, als je als koelkast uh, naar de sloperij gaat of zo. Oh. Of uh, wat dan ook. En uh, dat is dan een milieuvriendelijk freongas. Maar dat, dat milieuvriendelijke freongas, dat is heel gevoelig voor het klimaat. Dus als het, uh, de buitentemperatuur al heel laag is, dan hoeft de koelkast eigenlijk niet te werken meer eigenlijk. Want uh, dan is het uh, al koud genoeg, zeg maar. En uh, daardoor raakt je, uh, je koelkast ook van slag af. Als je mm. hem buiten neerzet of uh, in, de, in de garage, wat die mevrouw zei. Ah. nou, dus. hè, fijn dat en, dat en, even al, rechtgezet is. Ja. En had ik nog een aanvulling op uh, die manier het had over die munten die net gedrukt zijn allemaal. Die nieuwe mm. munten van, uh, van uh, WA, van Willem-Alexander. Mm. Uh, nou, de, die, die, dat, voor mij is het heel simpel. Gewoon de oude munten gaan eruit en de komende nieuwe erin. Net zoals de nieuwe bankbeheer worden gedrukt, gaan ook de oude eruit en dan komen de nieuwe erin. Ik dacht dat het zoiets uh, werkt. Ja, ja, ja. maar dat, dat het gewoon eigenlijk in de basis net zo wordt ingevoerd als het normale geld. Een herdenkingsmunt of een bijzondere munt. Ja, dat komt gewoon in de relatie. En, ja. Uh, ja, je hoeft toch nergens een uh, gulden of een euro te kopen of zo. Je krijgt een... Uh, ja, het is, ja, ja, het is het gewoon een ruilmiddel eigenlijk, of zo? Betaald. Nee, ja, ja, precies, maar ik, ik dacht, en dat, de, ik, ik vond het zelf zo logisch... dat ik het, dat ik het niet eens uh, echt zei. Maar um, uh, het, is, het is natuurlijk ook zo dat er, dat er een vast percentage uh, euro's gewoon kwijtraakt. Oh ja. Dat kan ook, ja, ja dat, dat verdwijnt een keertje in, in het zand op het strand, of uh, zeg maar, dat valt in een putje, dat soort dingen. Dat dacht ja. ik. En dat moet aangevuld ja. worden. Ja, ja. Dat ik dacht dat ik. Dat zou ook kunnen, ja. ja. Ik dacht dat het slijt of zo, het geld, of, of uh, ja, het verdwijnt helemaal zwart geld, weet ik veel, of het verdwijnt in het buitenland of zo. <laughs> ook nog eens een keer. Ja, maar dan krijgen we natuurlijk weer, uh, weet ik veel, uh, wat voor munten voor terug ook. Je moet op een gegeven moment weer terug. Uh, nou ja. Ja, ja, ik, ik vind het überhaupt heel erg uh, mysterieus hoe het met het geld over het gaat. Want ze drukken. In Amerika schijnen ze gewoon maar niet persoonlijk aan te kunnen zetten om geld bij te drukken als ze geld kort komen. Dat kan hier ook, maar ja, dan raakt de hele economie een beetje van slag. Maar het is, dat slijten vind ik wel een interessant gegeven ook. Want op een gegeven moment, uh, um, als een, uh, als een, stel nou dat een munt echt slijt, dan moet je ja. op een gegeven moment... Ja, dat is van we kunnen niet meer ja. goed lezen wat het is, we moeten hem uit de handel nemen. Is er is is een muntenpolitie? Wat een goede vraag eigenlijk, Jeetje, van Paul. Dat vind jij een goede vraag? zeg. Je moet... Ja. Ja. Ik moet gewoon, daar moet ik wat mee doen. Ik zou eigenlijk gewoon ja, dit moet je... programma moeten bellen. Jij ja, zou mij eens moeten bellen. Ja. Ja. Ik een nachtje over, heel grapje. Ja, ik zal er goed nee, nee, over nadenken. Programma. Nee dat hoeft niet. Ja. Hoor. Ik, ik, oh gelukkig. bent wel te goed. Ja. Je bent even de beste in Nederland. Vind ik. ik vind dit een mooi moment om af te ronden, zodat we naar het nou. nieuws kunnen luisteren. Ik weet niet, een compliment. Daar nee, word ik zenuwachtig van. Oh, ja. Ach, hey, bedankt hè, ja. haar. Goede Ik hoop dat je terug bent. Ik ook. Veel terug, het Later. Doeg. Slaapzand. Dag. Slaapzand. Ja, bel met antwoorden naar 0800 1121. Nachtzuster, een programma van Max.